9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een aardbeving in het noorden van Italië... zijn zeker vijf doden gevallen en enkele gebouwen ingestort. De beving had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 35 kilometer ten noorden van Bologna. Volgens de brandweer zijn op sommige plekken mensen bedolven geraakt... onder ingestorte daken en muren. Enkele van de doden zijn fabrieksarbeiders... die onder vallend puin bedolven waren geraakt. Er worden nog mensen vermist... In januari werd het noorden van Italië getroffen door een aardbeving van 5,4 op de schaal van Richter. De Chinese dissident Cheng Guangcheng is aangekomen in de Verenigde Staten. Op een vliegveld bij New York bedankte hij de Amerikaanse regering... en zei blij te zijn dat de Chinese overheid terughoudend en kalm met zijn zaak is omgegaan. De blinde activist verliet Peking gisteren na een jarenlang conflict met de Chinese autoriteiten vanwege zijn kritiek op de eenkindpolitiek. Hij had huisarrest, maar vluchtte vorige maand naar de Amerikaanse ambassade in Peking. De zaak leidde tot een diplomatieke rel. Chelsea heeft voor het eerst de Champions League gewonnen. De ploeg won in het stadion van tegenstander Bayern München na strafschoppen. Bayern leek de wedstrijd te winnen door een kopbal van Müller in de 83 e minuut. Maar twee minuten voor tijd maakte Drogba 1-1. Arjen Robben miste in het begin van de verlenging een strafschop. Tijdens de strafschoppenserie miste Bayern er twee en Chelsea één. In München is het rustig gebleven na de wedstrijd. Die werd in de VS gevolgd door onder andere de Britse premier Cameron... en de Duitse bondskanselier Merkel, samen met president Obama. Robert Gesink heeft in de voorlaatste etappe van de ronde van Californië... de bergetappe naar Mount Baldy gewonnen. Daarmee greep hij de leiding in het klassement. De wieleronde in Californië wordt vandaag afgesloten... met een korte etappe rond Los Angeles. Gesink heeft 46 seconden voorsprong op de nummer 2, David Zabriskie. Het weer... Bewolkt, lokaal buien met kans op onweer. In het oosten af en toe wat zon vanmiddag. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Het zijn weer geweldige dagen voor de liefhebbers van de webcams... in het nestkasten van vogelbescherming. Er gebeurt verschrikkelijk veel. Eigenlijk moet je elke dag even loeren op beleefdelente.nl. Maar voor de mensen die daar geen tijd voor hebben, een kleine update. Nou, we pikken er een paar uit. Uh, bijvoorbeeld de grauwe kiekendief. Voor het eerst is het een beleefde lentevogel. Uh, de vogels komen nu zo'n beetje terug uit Afrika. En de camera's zijn sinds deze week online. En direct gebeurt er al wat. Je ziet in beeld een graanveld en een... Een paal, dat is een prooipaal waarop de grauwe kiek zijn uh, prooi kon plukken. Maar je ziet er, uh, ze zitten er ook op te rusten en zelfs heel kort paren. Maar ook andere dieren zijn erop te zien. Een buizert en een, een, een kwikstaart zat er geloof ik op. Uh, Luc Enting, natuurfilmer en dun man van de camera's... die vertelde me dat er uh, nu dus alleen dat paaltje in het graanveld in beeld is. Uh, de grauwe kieken die verbalt ze nu, maar zodra er nesten zijn en eieren liggen, en ja, meer zekerheid is waar ze precies zitten... En, en ze ook wat rust hebben, rustig zitten te broeden. Dan gaat de camera dichterbij. Dat is een hele stellage met een zonnepaneel, zodat die camera blijft draaien. Ja, er moet heel goed bepaald worden om een goed shot te, te maken. Niet direct erboven, want het is moeilijk voor de, de, de kikkedief om aan te vliegen. Maar wel dicht genoeg, want anders zie je niks door het hoge graan. En, zei Luc Enting, de grauwe kikiedief is wat dat, dat betreft de makkelijkste vogel. Makkelijker dan de blauwe of de bruine, die heb je ook. Maar dat zijn lastiger... Heerschappen qua camera's. Hoe? Ja, zijn grauw die eigenwijze ja. of zo? Ja, grauwe kikker die veel het liefst op camera. <laughs> is heel camera, geile vogel. Een andere relatieve nieuwkomer is de gierzwaluw. Nou, dit hebben we voorgaande jaren al wel gehad. Maar de beelden die je nu ziet, die zijn echt heel erg bijzonder. Die camerapositie is uh, echt perfect. Voor het eerst zie je ze echt knuffelen en, en paren voor de camera. Allemaal heel, heel in, intieme beelden. En het is ook heel erg mooi uh, om te zien hoe ze aankomen, vliegen en die nestkas in, uh, in glijden. Zo'n zwaluw is natuurlijk helemaal gebouwd op vliegen, zo'n gierzwaluw. Ze hebben heel korte pootjes. Ze kunnen jarenlang in de lucht blijven, slapen in de lucht ook... voordat ze voor het eerst in zo'n nestkast uh, komen. En je, als je ziet landen in die nestkast... is het net of je zo'n uh, ja, zo, zo, zo zweefvliegtuig ziet die zo'n buiklanding maakt. Zo. En er zijn twee eieren. Uh, ja, ik zat net nog even te kijken, maar ze, ze lagen net nog een beetje te dutten in hun, uh, in hun kast. Nog even naar de steenuilen. Dat, daar is prachtig om te zien hoe een, een mansteenuil uh, de nestkast in wordt gejaagd door een woedende merel. Die merel die heeft waarschijnlijk jongen in de buurt, uh, is ze nog aan het voeden aan het voeren en uh, ja, vindt dat die steenuil even dichtbij komt. En Die steenel moet echt een sprintje trekken... en is blij dat de merel niet tot in de nestkast achtervolgt. En dan zie je ook het beeld binnen. Dan zie je die, ja, toch die dikke al een beetje naar buiten zitten loeren. Zie je buiten nog die merel naar maar binnen Maar de steenuil krijgen. eet die... toch ook merel? Ja, ja, die... ja, dus die merel heeft ook geluk, want hij staat ook op het menu van de steenuil. Ja. En dan uh, de ijsvogel. In Amsterdam wordt er al gesproken van een rampjaar. Drie op één volgende jaren een strenge winter. Er hebben veel uh, ijsvogels de das omgedaan... In Amsterdam wordt er voor zover bekend nog maar op twee plaatsen gebroed. Nou, voor onze webcam is nog steeds dat mannetje druk in de weer. Er is ook alweer een, een, een tweede was ja, gesignaleerd. Ze zaten we samen. Er een, er zat samen voor de, voor de camera. Ja, eentje binnen, eentje buiten. Even de vraag wat voor sociale interactie er precies plaatsvindt. Maar dat er nog iets kan gebeuren, dat, uh, nou, dat blijft een beetje in het midden. Uh, ja, nog even de steenuil. Nou, daar wordt in spanning gewacht op de eerste kuikens. <coughs> de vrouwtje steenuil zit te broeden op drie eieren. En bij de lepelaars, daar is ook één kuiken. En dat is toch wel heel koldig. Want het is een heel klein lepelaartje met een heel klein... Vorkje? Lepeltje, ja. was dit een traditional voor gitaar en bagno uit de film Deliverance. Uitgevoerd door Erik Weisberg en Marshall Brickman. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De eerste gestreepde witbol bol staat in bloei. Het van de libellen. En in de Nieuwkoopse plassen zitten de eerste purperrijgers op het nest. Dat zijn de purperrijgers. Vorig jaar zaten er zo'n 220 broedparen in het gebied. Dat is zo'n... Uh, een vijfde van de hele Nederlandse broedpopulatie. De purperreiger, iets kleiner dan de veel bekendere blauwe reiger... is roodbruin en bouwt zijn nest op oud riet. De trekvogel overwintert in West-Afrika, net ten zuiden van de Sahara. Wat belde u deze week door op onze fenolijn 035 6711 338? Linus van der Plas uit Wageningen. Gisteravond hoorden we... ...tussen twee regenbuien door de allereerste kwartelkoning hier in de Wageningse bovenpolder. Lisa Tangerman in Doetinchem. De merels in onze tuin waren druk met het voeren van de pasgeboren jonkies... ...toen zij door een ekster werden verrast. De uitkomst was voorspelbaar. Het merelnest is leeg. Ook dat is natuur, maar toch jammer. Dit is het Duinem uit Utrecht, uit de binnenstad. Vanuit mijn balkon zie ik vandaag niet alleen de dom en heel veel gierzwaluwen. maar ook de allerlaatste boom die vol in blad zijn gekomen. Zo kijk ik recht tegen de hemelboom aan. Die is nog uh, roodgroen. In het begin is die rood en hij is ook groen aan het worden. Ik zie een volbladige linden op de achtergrond. De rode beuk en de honingboom die ook nu zijn eerste blad begint te krijgen. Goedemorgen, Annemarie van Til in Veendam. Ik loop hier buiten een rondje om de vijver te doen in het sportpark. Ik sta vlak bij een kleine karakiet, maar ik zie hem niet. Ik hoor hem alleen maar zingen. En dat doet hij uit volle borst. Met Frater Willy Bladis uit de beeld. Ondanks het koude weer, zag ik vandaag de eerste speerdistel in bloei. En de wilde berenklauw. Met de vlinders wil het nog niet zo best. In mijn vlinderkast heb ik nog acht poppen van de Koninginnepage. Eén pop is al uitgekomen, de anderen vinden het nog te koud. Je hebt essentieel gekozen. De gelderse roos die komt in bloei, de gele waterkers, de ringelwikken en ik zag ook nog uh, de eerste keer een moeras. Vergeet me niet. Met lange Langevoort. Om half uur smiddag zagen en hoorden wij een raaf. Aan de oude Garderense weg in Elspet. De raaf zat in het bos. Op landgoed staverden. Misschien wel een broedgeval. Daag! Ja, prachtig. Een raaf. raaf zien is natuurlijk heel bijzonder. Maar ook hem horen al. Dat is uh, ja, geweldig. Uh, een geweldige ervaring in zo'n bos. Uh, blijft u bellen. Onze Venolijn 035 6711 338. En uh, Pim uh, Lemmers, die is, onze imker, is nog steeds buiten. Daar is ook uh, Janine uh, naartoe. Die heeft een pak aangetrokken om ook eens de bijen van wat dichterbij te bekijken. Toch, Janine, je hebt je in zo'n pak gehesen? Ja, ik, tenminste. Het uh, is best wel lastig. Want je hebt dus je koptelefoon dan onder dat pak. Maar dan moet je dus. Het uh, ja, is nogal. Fysiek redelijk onmogelijk, maar het, ik heb het toch voor elkaar gekregen. En inmiddels sta ik hier even in de rook van die druk met z'n imkerpijp yep. bezig is. Je zou bijna zeggen, wie heeft er het meeste last van? Wij heeft de bijen. Ik, nou, inderdaad, zeg. Is het een beetje voor de show? Want volgens mij, als het zo regenachtige weer is... dan hebben we toch weinig te vrezen van die bijen. Nee, je moet altijd toch wat rook in de bijkast blazen. De bijen denken dan van, oh jee, er is wat aan de hand. Ze zuigen zich vol met honing. Daardoor krijgen ze een wat dikkere buik. Een honingmaag die gevuld is. Daardoor kunnen ze niet zo snel meer prikken. Dus oh. de honing zuigen ze op. Ik blaas wat rook straks in de kast. Ze denken, oh jee, zuigen de honing. Op. Zakken, zakken, zakken. Zakt in de maag, waardoor ze die prikbeweging niet zo snel kunnen maken. En dan kunnen wij imkers heel rustig in een volgen werken. Ah, vandaar. Ik dacht altijd dat het was... Om ze te verdoven. En om ze een beetje rustig te krijgen. Of om ze inderdaad een beetje in die kast te houden. Zo. Pim doet nu de kast open. Het bovenste laagje wordt eraf gehaald. Dus een soort zinken dakje. Dat haalt hij er nu af. En er loopt één bij. En die plukt hij gewoon met zijn blote vingers... Die breng ik naar huis. Zo. Weer... Kijk, en dan gaan we dus een heel klein beetje rook in de kast blazen. Hij gaat nu gehukt bij de kast zitten en... Hoor bruisen, moet je horen. Ligt de microfoon. Ja, nu kunnen we ze goed horen, ons volkje. En er zit er gelijk al een op de plopkap van de microfoon. Zo. En ze hebben verschillende manieren van zoomen, het is heel mooi, dat gezoem. Dat is heel mooi om te, om te zien. En ook die figuren die ze op het raam... Ja, ja maar, het gezoem ja, om te horen. En... Maar laten we eerst eens even over dat gezoem hebben. Want die figuren, daar, daar heb ik ook wat gele over gelezen. Dat was echt helemaal interessant. Alleen, dat zoomen... Ja. Ik heb begrepen dat hoe hoger ze zoomen, hoe bozer ze zijn. Nou, dit zit wat laag dus, hè? Hoor je? Nou, ik vind het aardig hoog. Nou, er gebeurt dus niks. Je ziet het. Kijk, als je... Ik zeg altijd eventjes... Ja, ze beginnen wel inderdaad, maar ze hebben twaalf uur opgesloten gezeten in de auto. Dus we doen ze weer heel langzaam, laten we het raampje zakken. Hoeveel raampjes zitten er in deze kast? Nou, er zijn twee broedbakken. Het woord zegt het al, daar legt de koningin haar eitjes in. En we hebben één honingkamer erop zitten. Die staat hier bovenop. En eigenlijk zou ik die honingkamer wel even willen verwijderen... Ja. om te kijken of, uh, of we de koningin zien. Oké. Okay, Lijkt uh, je dat woordje? You... Ik, ik, ik ga helemaal met je mee. Nou, ze gaan wel steeds hoger uh, uh, zoomen. Is dat een goed of een slecht teken? Nou, kijk, je ziet het. Ik, ik zit met blote handen erin. Ja, dat is waar. De bovenste helft wordt er nu afgehaald. En dit is dan de tweede. Klein beetje rook weer in het volk. Weiteltje. En de koningin kunnen we herkennen aan de witte stip, neem ik aan. Ik heb haar een witte stip gegeven, ja. Ja. Communiceren bijen nou ook door middel van het gezoom of doen ze dat echt door middel van het, het, het vliegen? Nou, ik vind de, de, de bewegingen, hè? ze maken bepaalde figuren op het raam. Ja. Eens even kijken hoor, of de koningin zien. Maar wat voor figuren, wat bedoel je? Nou, ze maken dus een, een, een ronde of een acht of een, een nul. En aan de hand daarvan, wat ze op het raam dus maken, dat figuur, ja. kunnen ze dus aan, haar, aan de zusjes uitleggen van hé, daar bloeit iets... Maar deze bijen staan er net een uur, dus die hebben nog niks kunnen verkennen. En die hebben dus elkaar nog niks kunnen vertellen van, hé, hey, daar bloeit iets. Maar dat moet je me uitleggen. Ik ben een bij. Ik vlieg een achtje en dan weet mijn zuster welke kant ik op moet. Hoe zit ja, dat? Nou, heel goed. Dat ja, is maar, het maar hoe dan? Want ik vlieg toch een achtje. Welke kant weet ik? bedoel, dat is toch niet de ene richting? Ze weten dus hoe schuin de acht is. Dan weten ze dus ook aan de, aan de stand van de zon, weten ze dus waar er iets bloeit. Dat kunnen ze elkaar heel mooi uitleggen. Dus het, is het, het, het stukje voor het bochtje, het rechte stukje van het achtje... dat is de richting waar het moet zijn. Precies. En dat leggen ze elkaar heel mooi uit... door middel van het dansen op het raam. En dan zie je ze dus echt bibberen. En dan draaien ze dus een figuur. En aan de hand van... de, van de of het is een nul, dan is het heel dichtbij. Of een schuine acht, dan is het iets verder van de kast. Oh, en dear. zo leggen ze elkaar dus uit van... hé hey, jongens, daar bloeit iets. Ben je bang of niet? Nee, hè? Hey, nee, nee, nee, helemaal gebeurt niet. Het gebeurt niks. Kijk, je zit ook met de handen gewoon erboven. Hè? Ja, je gaat een beetje bij je aaien. Ik wil een trick zo graag laten zien. De wat, sorry? Beatrix, de oh, koningin. Oh, Tricks? Ik denk wel de trick. Ik denk, wat is dat nou weer voor inkerterm? Maar je bedoelt trix, de koningin. Nou, we zien de koningin nog niet. Hoe is het trouwens met deze winter met de bijensterfte gegaan? Nou ja, dat varieert ook. Hè? In, in de regio Kennemerland, eh, omgeving Haarlem-Heemstede, waar ik vandaan kom... daar hoor ik hele goede berichten ja. van weinig bijensterfte. Terwijl er een uh, 30 kilometer richting Zuid-Holland bijvoorbeeld, dat daar weer heel veel bijenvolken dood zijn. Ik zeg altijd, het is net een loterij. Het ene jaar word je getroffen, is alles dood. Ja. En een jaar erop, het leeft alles gewoon nog. Ja, dus dat doe je met angst en beven. Doe je, uh... Precies. In het voorjaar kijk ik dan eventjes, als het een warme dag is, dan kijk ik naar de bijen. Ja. En als er dan stuifmeel aan de pootjes zit, want stuifmeel is eten voor de jonge bij, dan weet ik, hé, hey, de koningin zit er nog in, want die legt eitjes, dat wordt een larf hebben eten nodig. Dus, uh, dat is een goed teken. Nou, ja. dit is ook een prachtig volk. Dit heeft op uh, wat ik al eerder zei de Menno op uh, Hoorn uh, de bestuiving van de peer gedaan. Ja. Nou, ga jij nog even op zoek naar die koningin? Dan gaan we kijken zo meteen of we hem uh, kunnen vinden en of men Menno meer succes heeft uh, met het uh, vinden van tricks zometeen. Zoekt en gijzelt vind Waar zit je nou? De Tricoteuse van origine gecomponeerd voor Klavensymbol van de Franse componist François Couperin. Een gevaarlijke liefde op een scheidingsstation. Hmm. Daarover gaat de nieuwste voorstelling hart van theatergroep Vis-a vis. Komende zaterdag 26 mei is de première van dit visuele spektakel bij Almere Strand. Komt het publiek terecht achter de schermen van een afvalscheidingsstation. En daar regeert de beheerder. Die streng controleert of iedereen zijn afval wel goed aan het scheiden is. Henny Radstaak is bij de repetities voor de nieuwe voorstelling van vis-à-vis. <truimert> Wordt dat er ook nog bij? Nee, dat is een pendule. Die heb ik net op de rommelmarkt gekocht. Die gaat mee naar huis, hoor. Oh, ja. Nou ja, uiteindelijk komt hij hier toch wel terecht. Het wordt ja, toch weggegooid. Nou, ik dacht het niet. Ja, niet vandaag, eh, ooit. Nee, hoe oud bent u? Ik ben nog helemaal niet zo oud. En ik wilde hem nalaten aan mijn kinderen. Of mijn kleinkinderen. Oh, tuurlijk. En die zullen dat fantastisch vinden. Maar de jeugd is veel meer van het digitale, hè. Afijn, maakt niet uit, geeft niks. Uiteindelijk komt hij hier toch weer terecht. Oh. Weet u wat? Ik neem hem meteen van u over. Dan hoeven uw kinderen ook die lange rit niet hierheen te maken. Ah. Graag gedaan. We staan midden in het decor van de voorstelling Hart. Arjen Anker, jij bent de artistiek leider van Visavi En uh, jullie hebben echt een complete... Milieustraten hier gebouwd zoals je ze kent van ja, de scheidingsstations hè, zoals ze officieel heten. Ja, ja, ja zeker. Het is een, een zeer geloofwaardige betonnen constructie die overigens stiekem helemaal van hout gemaakt is. En daarachter zijn allemaal containers verstopt die de basis vormen. En die hebben we weer gerecycled uit eerdere voorstellingen. <lacht> ja, nu langs de composthoop waar we gas opwekken. Zogenaamd. Biogas? Biogas, ja. In ons geval knalt dat ze nu dan op momenten dat helemaal niet zou moeten. Maar uiteindelijk is het gas ook, in onze fantasie althans... heel bruikbaar voor het opblazen van een enorme ballon. En dat ze op het eind van de voorstelling. zien. Dat moet nog niet verklappen. Nee, ik verklap verder niks hoor. Vergeet dit, dames en heren. Maar we hebben geen vrachtvervoer meer dat al dat afval op en neer beweegt. Maar dat gaat door pijpen. En lopende banden. Ja, en we zullen dus ook in die kelders en pijpen terechtkomen in deze voorstelling. Dat geloof je nu nog niet. Nu zie je een uh, grote vlakte. Maar daaronder zijn inderdaad uh, kelders en pijpen en installaties gebouwd. Dat gaat het publiek ook zien? En dat gaat het publiek zeker zien, ja. Er komen ook pijpjes waar je je telefoons in kwijt kunt, bijvoorbeeld. En ergens uh, komen we er ook achter dat in een duizend kilo oude telefoons... zit meer goud dan in duizend kilo gouderts. Nou, dus dat is goud waard, die telefoons. En die moeten we natuurlijk ook mooi netjes, zelfs per merk, scheiden. Dat is ongelooflijk, maar dat is echt zo. Hè? Ja, dat is zeker zo, ja. ja. Ja, de, de, de afval is eigenlijk de nieuwe grondstof. Het is uh, ja, een kwestie van goed scheiden, maar dan is het vaak uh, makkelijker grondstoffen uit te halen dan uit de, de oorspronkelijke ertsen en, uh, en uh, de delfstoffen, zeg maar. Allemaal witgoed, ja, wasmachines, is, uh, koelkasten opgestapeld, ja, dat, uh, een oven. Het aanbod is hier wat te groot geweest. Het heeft hier wat gestagneerd, dus het peilt hier echt uit. Het een vier meter hoge stapel van uh, oude drogers, wasmachines. Centrifuges, Je kunt het zo gek niet bedenken. En dat lijkt hier slordig bij elkaar te liggen. Maar in de voorstelling zullen we zien dat dit afval ook nog een keer benut gaat worden. Maar dan op een hele andere manier dan je nou zou verwachten. Het wordt ingezet in een eindstrijd in de finale. Waarbij de boze kracht uiteindelijk verjaagd gaat worden. Het decor van een voorstelling die niet alleen over duurzaamheid gaat. Over recyclen. Maar ook over de liefde. Ja. Uh, ja, we hebben uh, al lang het idee gehad om iets met recycling en duurzaamheid te doen. Uh, het gonst ook in de, in de samenleving uh, als een soort toverwoord... voor uh, nieuw paradijselijk geluk noemen we het maar. Uh, als we nou eenmaal duurzaam zijn, alles goed scheiden... en het verwerken met uh, groene energie... nou dan uh, staat er toch niks meer in de weg om eindeloos luxe te blijven aanschaffen. Uh, het gaat in een gezonde cirkel rond. Uh, maar ergens in die paradijselijke visioenen gaat het toch wat mis naar ons idee omdat duurzaamheid niet alleen in spullen zit, maar ook in menselijke relaties. En daar zijn we toch eigenlijk een stuk minder duurzaam in. Dat lukt maar steeds minder eigenlijk. Een voorbeeld is het aantal scheidingen neemt nog steeds toe. Uh, kinderen die leven in steeds meer gezinnen eigenlijk. Dan weer bij de moeder, dan weer bij de vader. En dat is uh, weinig duurzaam. Ja, en ook eigenlijk het asielzoekersbeleid vinden wij toch weinig duurzaam. Nou, daar kruisen uh, de paden van onze thema's eigenlijk. want... Ook die asielzoekers zijn een onderwerp in onze voorstelling. Een van die asielzoeksters die valt op de zoon van de beheerder. En daar gaat het verhaal beginnen, eigenlijk. Dat vindt die beheerder een waanzinnig slecht idee. Sam is dat, de beheerder? Dat, ja, Sam is de beheerder en Milo is zijn zoon. Die uh, rooft het meisje als het ware uit de handen van een uh, bruidegom. Net op het moment dat ze met de verkeerde man wil trouwen, eigenlijk, uh, komt hij haar halen op het scootertje. En uh, begin is hier een start van een tweede leven. En uh, Sam, de beheerder, noemen wij de goeroe van de tweede kans... ...die uh, wijst hen er heel dubbelzinnig op hoe moeilijk dat is, hè, dat scheiden. Maar hij kan dat dan heel goed. <laughs> maar bij hem gaat het inderdaad om de materie. He, je bent niet zomaar van je spullen af, je zal eens even goed leren hoe dat moet. Dus eigenlijk zijn we allemaal sukkels als het om scheiden gaat. Hè. Zo, wat zijn wij aan het doen? Voor uh, plastic, hè? Is dat plastic? Nee. Precies, metaal? Goed daar. Oh. Je zou wel een stukje verder naar achteren moeten. Ivar van ja. Urk, jij bent de ja, regisseur. Ik ben de regisseur van het stukje oh, ja, Wat is nou voor jou het meest bijzondere aan deze voorstelling die straks hier gaat draaien? Hart. Dat het een combinatie van een, een, een, een aantal verschillende media is. Het is heel visueel, het is heel erg groot. Uh, het is, er zitten spectaculaire visuele effecten in... maar dat dan gecombineerd met een inhoudelijk uh, verhaal... en met, als het goed is, uh, ook uh, uh, serieus uh, subtiel toneelspel. En dat probeer ik in deze grootse omgeving met elkaar in balans te krijgen. En die gelegenheid heb je niet zo vaak als, uh, als regisseur. Buiten, het publiek uh, zit overdekt, hè? Uh, ja. deze tribune. En hier het decor van die milieustraat, die, dat, dat scheidingsstation... Ja. En dat is natuurlijk een thema waar wat je thuis uh, word je ook mee geconfronteerd wordt. Je, je, je scheidt je afval, neem ik aan, thuis. Zeker, en dat, uh, dat doe ik heel trouw inderdaad. <laughs> ja. Nou ja, je wordt je er wel meer bewust van. En je wordt je er bewust van hoe ontzettend veel je eigenlijk weggooit. Dat is in elk geval wat mij gebeurde vanaf het moment dat ik hiermee bezig ging. Dat, dat zal in andere landen misschien iets minder zijn. Maar hier gooi je toch ontzettend veel weg wat ontzettend goed is. En als je, we hebben heel veel spullen laten aanrukken om hier een decor te verwerken van afvalscheidingsstations. En, en, en dan, dan zie je ineens hoe ontzettend veel het eigenlijk is. Dat is schrikbarend. Agent? Goedenavond. Wij kregen wat voor telefoontjes van bewoners hier uit de buurt. Iets wat op een kanonschot zou lijken. Goh. Nee. Nou ja, er klinkt hier natuurlijk af en toe wel een soort knal. Dat lijkt soms net een schot. Hmm. Wat is dat? Dat is een. Dat was een auto en dat is nu een pakketje schroot. Tja. Ik denk. Uh, dat je hier wel. Uh, anders leert kijken naar. Uh, materiële zaken. Ja, alles eindigt hier. Als Het theaterspektakel Hart van theatergroep Visavi Zaterdag 26 mei is de première bij Almere Strand. De voorstelling is te zien tot en met half juli. En wij verloten onder onze luisteraars twee keer twee kaarten. Ga naar de website als u in aanmerking wilt komen om gratis deze voorstelling bij te wonen. Vroegevogels.vara.nl Of stuur gewoon een kaartje naar Vroegevogels Postbus 175 1200 Anton Dirk in Hilversum. Van de Amerikaanse componist John Williams was dit. Uit de film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban was dit Aunt Marge's Waltz. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Veertig groene organisaties, wijs geworden door het verleden... dachten aanvallen is de beste verdediging. Want afgelopen maandag kwamen ze met een tienpuntenplan voor de natuur. Bedoeld om het afbraakbeleid van staatssecretaris Henk Bleker... definitief. Te keren. Zo zou bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden. Het boerenland weer natuurlijker. Ik denk dat ze ondertussen de microfoons in de bijenkast aan het testen zijn. Ik hoor in ieder geval iets rommelen op mijn microfoon. Ik begin even nu, zo zou bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur... zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden. Het boerenland weer natuurlijker, de waternatuur beter beschermd, dieren niet meer gedood en de wildlijst afgeschaft. Wat betekent dat laatste, vroegen we aan Tino Wallaert van Natuurmonumenten... één van de initiatiefnemers. Er zijn op dit moment vijf soorten die vrij bejaagbaar zijn in het wild. Konijnen, hazen, fazanten, wilde eenden, duiven... die mag je eigenlijk gewoon doodschieten... En staatssecretaris Bleker die had echt een bezopen plan, die wilde de lijst namelijk nog uitbreiden. Met soorten als het damhert, edelhert, de ree, de grauwe gans, de koolgans. Nou, wij vinden samen met de dierenwelzijnsorganisaties waarmee we dat tienpuntenplan hebben gemaakt. Dat ook wilde dieren intrinsieke waarde hebben. En dat het uitgangspunt moet zijn dat je dieren niet dood en al helemaal niet voor de fun. Maar bijvoorbeeld wel als beheersmaatregel? Er zijn altijd omstandigheden waardoor je ja, bijvoorbeeld in het kader van de volksgezondheid, van schadebestrijding of bijvoorbeeld verkeersveiligheid heel belangrijk dat je echt geen ander alternatief hebt dan, maar in ieder geval niet, dieren gaan doden omdat het gewoon uh, leuk is. En die waternatuur bleek er had toch al plannen voor zeereservaten? Nou, dat is nou één punt waarop de staatssecretaris wel een paar goede stappen vooruit heeft gezet. Maar we zijn er nog lang niet. Er zijn prachtige en onbekende natuurgebieden op de Noordzee. Daar zwemmen bijvoorbeeld tientallen orka's. Nou, het staat uh, als een paal boven water dat je dat uh, goed moet beschermen. De eerste stap is gezet en we vragen nu aan de politiek om daarmee door te gaan. Dieren in het nieuws. Twee van de vijf Zweedse korrhoenders die begin dit maand die begin deze maand werden uitgezet op de Sallandse Heuvelrug, zijn nu al dood. Dat maakt de Vogelbescherming Nederland bekend. Eén van de hanen stief al direct na het uitzetten, waarschijnlijk als gevolg van stress. De andere korhoen is vermoedelijk gedood door een roofdier. Toch is er ook goed nieuws vanuit Saland. Volgens Vogelbescherming is de kans namelijk groot dat de andere hanen al zijn begonnen met voortplanten. Zo hebben boswachters de vogels al zien baltsen. Volgend jaar worden er nog eens zo'n twintig Zweedse korhoenders naar de Salandse heuvelrug gehaald. gerut. Het is weer de tijd van de eikenprocessierups. Op veel plekken in Nederland wordt hij de komende maanden met man en macht bestreden. Het probleem zit hem in de haartjes van de rups... die heel vervelende brandplekken kunnen veroorzaken op de huid. Maar de eikenprocessierups heeft meer, vijanden, heeft meer vijanden dan de mens. Rupse onderzoeker Sylvia Hellingman ontdekte onlangs... dat een bepaald soort wans wel houdt van een hapje eikenprocessierups. De ratbomieris Striat tellus komt onder andere voor op de eik. Eerder ontdekte Hellingman twee andere natuurlijke vijanden van de rups, de larve van gaasvlieg en het twee stippelig heerspeesje. Een onderzoek. Komt hij nog een keer misschien? Ja. De tapuit. De eieren van deze mooie zeldzame broedvogel. De tapuit bevat, uh, bevat een gigantisch veel dioxine. Dat blijkt uit onderzoek van ecoloog Arnold van den Burg van stichting Bargeveen. Hij ontdekte dat in niet uitgekomen eieren van de tapuit... soms 70 keer meer van deze giftige stof zit dan is toegestaan voor consumptie-eieren. Het is een mogelijke oorzaak van de achteruitgang van de trekvogel. Maar hoe komt die dioxine eigenlijk in het ei? Arnold van den Burg. Die dioxines die komen vrij bij uh, vooral industriële verbrandingsprocessen. En die worden uitgestoten de lucht in en die regenen er op een gegeven moment uit, gewoon op het land. En die dioxines die binden aan de organische stof in de bovenlaag van de bodem. En daar leven ook insecten. En sommige van die insecten die leven wel tot, tot zeven jaar in die bodem. En die hebben dus constant die blootstelling van die verhoogde dioxines in die, in die toplaag van de bodem. Dus die uh, accumuleren dat waarschijnlijk. En daarbuiten, die eten die insecten en die krijgen op die manier prooien binnen met, met wat hogere dioxinewaarden. En dat accumuleren ze zelf ook weer, dat lost heel goed op in het vetweefsel van die dieren. Zodra ze dan eieren leggen en een dooier gaan maken, dan spreken ze die vetten aan. En dan nou komen die dioxines met die vetten in de dooier. Een actie. Dinsdag is het voorlopig einde van onze actie tegen Marktplaats. Vroege Vogels heeft in twee maanden tijd ruim 33.000 handtekeningen verzameld... van mensen die, net als wij, vinden dat wilde dieren niet via Marktplaats op internet verhandeld moeten worden. Kerkuilen, merels en eekhoorns worden aangeboden... en uh, gevraagd op de populaire website alsof het spullen zijn. Maak plaats. Doet het aan. Zo klinken zeven woordvoerders natuur in de Tweede Kamer... als ze allemaal hetzelfde zeggen... In de politiek heeft onze actie veel medestanders. Als er gestemd zou worden in de Tweede Kamer... dan haalt onze petitie een meerderheid. Bovendien zijn er allerlei organisaties die de petitie onderschrijven. Variërend van dierenbescherming, Wereldnatuurfonds... Natuurmonumenten tot Milieubescherming en Stichting AAP. Met al die handtekeningen en steunbetuigingen... gaan we nu naar de directie van Marktplaats. En dat ziet u dinsdagavond om tien voor half acht... S avonds bij Vroege Vogels op Nederland 2. Bedreigde natuur. Uh, niet alleen smeltende gletsjers en ijskappen zorgen voor een zeespiegelstijging, maar ook ons eigen grondwater. Deze conclusie van onderzoekers van de Universiteit van Utrecht is te lezen in Geophysical Research Letters. Het water dat naar boven wordt gepompt voor bijvoorbeeld drinkwater of irrigatie, vloeit niet zomaar weer terug de grond in. Het verdampt of stroomt weg in de zee en is op die manier verantwoordelijk voor een zeespiegelstijging van zo'n 0,8 mm. Bedreigde natuur. Ja, er wordt ze. geen gang, of niet? Oh, nou, ik heb hem wel voor mijn neus. Um, Nederlanders leven op grote voet als het gaat om milieu. Als iedereen in de wereld net zoveel zou consumeren als wij... dan zouden we 3,5 aarde nodig hebben. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Living Planet Report van het Wereldnatuurfonds. Het gaat om de zogenaamde ecologische voetafdruk... die weergeeft hoeveel grond een land nodig heeft... om zijn consumptiepatroon vol te houden en het afval te verwerken. Ook kijkt het naar de soortenrijkdom. En die blijkt in 38 jaar met bijna 30 afgenomen. In de tropen zelfs met 61 de zwaarste beslagleggers op de natuur zijn Qatar, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland zat op de negende plaats, twee jaar geleden nog op de elfde. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, het begint al helemaal vertrouwd te worden. Ergens tussen negen en tien draaien we een Nederlandstalig lied. Suggesties zijn trouwens welkom. We hebben zelf ook al een hele lijst aangelegd met meer dan honderd liedjes. En daarop staat ook... Hans Dorrestein, zoals bekend, een fanatiek vogelaar. En, dat weet u vast ook, niet de allervrolijkste Nederlander. Hans kan wel eens somberen. Dat doet hij ook in het volgende lied, waar het de natuur betreft. Luister naar De Mooiste Vogels Zijn Verdwenen. De mooie vogels zijn verdwenen. De sneeuwgors en de wielenwaal. In dit land vol asfaltstenen. Dit land van kunststof. En van staal Waar mensen met z'n allen stinken Rotzooi maken en lawaai Zal de nachtegaal niet klinken oostens ekster meeuw en kraai vogels zijn verdwenen, het barmzeisje werd verjaagd. Waar ging de gele kwikstaart heen en de zwarte roodstaart of gekraagd? Ik kan niet in de mensen geloven, de ijsvogel waar ik naar keek. Het dook in het water, kwam niet boven, want vergiftigd was de beek. Dit is de armste aller eeuwen. Het hele mensdom doet ons zeer, met zijn stank en met zijn schreeuwen. Zijn er geen mooie vogels meer? Ja Hans, voor die mooie vogels kan je natuurlijk ook gewoon even kijken... bij de webcams van Beleefde Lenten, waaronder de ijsvogel. Hans Dorrestein was dit met de mooie vogels zijn verdwenen. De didgeridoo van de Veenweide wordt hij wel genoemd. De roerdomp, met zijn bizarre, hoempende geluid en zijn verborgen manier van leven... is het een van de meest mysterieuze vogels. Dat wil zeggen tot twee jaar terug. Want toen is een aantal roerdompen van een zender voorzien. In opdracht van Landschap Noord-Holland heeft Jan van der Winde van Bureau Wadenburg... acht vogels gevangen en een piepklein kastje op hun rug gehangen. Waarmee hun handel en wandel precies gevolgd kan worden. De onderzoeker heeft nog één zender over en die wil hij ook heel graag aan een roer meegeven. Vandaar dat Van der Winden nog één keer het Ilperveld is ingetrokken om te proberen een Roerdomp te vangen. Luistert u naar verslag van Rob Buiter voor een avondje hoempen in Waterland? Dit is uh, de eerste plek uh, om een poging te wagen. Nou, we gaan het hier proberen. We staan hier, uh, landen hier vlakbij het riet. Dan zit hier vaak een Roerdomp te roepen, dus we uh, gaan proberen eentje te vangen. Oh, dat is een Even moment. een truc om uh, zo snel mogelijk in alle rust uh, ja, dit is de, je de, vangstinstallatie neer te zetten. Dat is de essentie, rustig doen en uh, snel werken. Dat de storing minimaal is. We gaan uh, de details niet helemaal uh, verklappen, maar de truc is in ieder geval dat het uh, met behulp van uh, geluid uh, walken, wordt ingevangen. We ze met geluid naar een kooi ja, waar ze dan in kunnen. Dat uh, gaat redelijk goed. Dat zijn de opperbeste balstemming, nou die mannen. Dus ze willen heel graag wat uh, andere mannen uit de buurt blijven. Dus als ze een andere man horen, dan uh, gaan ze er wel voor. Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Oh, shit. Vanaf de andere kant van het water vliegt hij weg. Ja, het kan ook het vrouwtje zijn. Het hoeft niet het mannetje te zijn. Ja, vliegt er een weg, ja. Mm. Oh, we hoorden op de achtergrond uh, eentje roepen, dus uh, die wegvloog was waarschijnlijk het vrouwtje. Ja. Dat is denk ik het vrouwtje geweest, of een vrouwtje. Ze hebben meerdere vrouwtjes, ze kunnen meerdere vrouwtjes hebben. Dus mannetjes mannetje is nog in de buurt, snel de val klaarzetten. Laatste stap, geluid Laatste met de, de speaker en dan weer Prachtig, rare geluid van die beesten nou, Ik ga snel verstoppen. Niels Hogeweg van de Landschap Noord-Holland, nou breekt het grote wachten aan. Hè? Ja, dat kon, we hebben heel veel avonden gehad dat we de hele avond hier zaten... en dat er helemaal niks gebeurde. En dat je wel af en toe een hoorde op hoorde in de verte, maar verder niks. Maar toch bleef het altijd een feest. Want soms kwam er een visavond voorbij of een velduil of een uh, paar zwartkopmeeuwen. Het was altijd mooi. In deze tijd kan je ook nog weer camp, camphennetjes langs hebben. Het is, ja, eigenlijk is het wachten helemaal niet vervelend. En wachten is geen straf. Hier. Nee, zeker weten we niet. Nee. Roedop, die we nu op de achtergrond horen, dat is de luidspreker? Dat is de luidspreker, ja. ja die gaat uh, elke keer een paar minuten en dan is hij een tijdje stil. En dan weer een paar minuten en dan een tijdje stil. Het is een bizar geluid, hè. Heel spannend. Ja. Dat, uh, ja. dat is ook... Dat ik hier als beheerder kwam in het Ilpenveld tien jaar geleden. Toen kreeg ik te horen dat er hier heel veel hoedrompen zaten. En dat we daarvoor het beheer moesten regelen. En als je dan uh, daarover gaat lezen, wordt het alleen maar steeds interessanter, die beesten. En blijkt ook dat we er verschrikkelijk weinig van af weten. En uh, ook dingen spreken elkaar tegen. Het blijkt dat er heel veel toch van overleving is. Van Mensen hebben het een keer horen zeggen. En, en als we nu zien wat we uit die zenderinformatie vandaan halen... dan blijkt dat ook. Dat we eigenlijk zo weinig weten van die beesten. En uh, ze zijn heel mysterieus, maar... Uh, het geluid draagt er wel op bij. Jongen. Ja, zeker weten. Dat, uh... Ja, ik vind het heel mooi. Heel spannend. En overdag hoor je hem ook, hè. Ja. Het, is niet, het, het verhaal ging altijd dat je moet s'avonds wezen. Het is lekker omdat het nu stil is. Dan hoor je het beter. Maar overdag roepen ze ook gewoon. Dat uh, is heel mooi. Hoi, hoi. Hé, hey, uh, horen jullie nog wat daar? Nee, nou hij is nu weer een hele tijd stil. Ja. Dus je wacht nog even. Ja. Oké. Okay. Hmm. Hij zit er niet meer in, hè? Nee, hij roept wel af en toe, maar hij komt niet in de buurt. Hij heeft er geen zin in, nee. Maar, goed. Zo'n avond heb je, dat hoort erbij. En uh, het project is sowieso al een enorm succes. We vangen er toe, toevallig vanavond geen. Maar ja, we hebben er natuurlijk al acht gevangen. En ontzettend veel informatie gekregen van die paar gezenderde vogels. Dus uh, wat dat betreft zijn we al heel erg tevreden. Het is alleen jammer dat je zo'n avond hebt. Maar ja, het is aan de andere kant ook wel een hele mooie dat, avond. Wat al zei, het is geen straf om hier te wachten. Maar die... die... Hij roept hier. Ja. Hij zit wel vlakbij. Ja, hij zit in de buurt, maar <laughs> hij wil niet. Een lange neus uh, trekt hij. Ja, ja. Maar die, die vogels die al wel gezenderd zijn, wat hebben die jullie geleerd? Ja, we hebben ongelooflijk veel interessante informatie. We hebben informatie over uh, de wintergebieden, waar ze in de winter naartoe gaan. Dat was ook een van de vragen. Waarom blijven die roerdompen nou in dit gebied? En zitten ze hier een jaar rond? Of gaan ze naar andere gebieden toe? Nou, het gekke is dat we eigenlijk alles gevonden hebben. Er zijn vogels die heel ver weg gaan. Er zijn vogels die wat minder ver weg gaan in Nederland blijven. En er zijn vogels die ook in het gebied blijven. Dus je vindt eigenlijk alles. We hebben een heel spectaculaire vogel die helemaal naar Afrika is gevlogen. Zelfs de Sahara over. Helemaal naar Gambia toe. En daar heeft overwinterd. En het jaar daarop in Marokko heeft overwinterd. En dit jaar hadden we een vogel die naar Engeland is gevlogen. En daar heeft overwinterd. Nou, voor, voor ons als, als opdrachtgever is het natuurlijk heel leuk... dat we weten hoe we het terrein beter moeten beheren. Want we hebben heel veel informatie over waar ze voeren, waar ze voedsel halen, maar ook wat ze eten. Dus wat wij zometeen voor het beheer moeten doen... Eh, om het nog beter voor ze te maken. Ja, ik, ik wil zeggen, dit is natuurlijk niet de eerste keer... dat we met Jan op pad gaan om, om vogels te zenderen. Wat hebben we allemaal al gehad? Eh, zwarte sterren, spurpenreigers, noem maar op. Het, het verhaal is iedere keer dat je er voor het beheer met die kennis iets wil... Kunnen jullie als landschap Noord-Holland inderdaad ook echt concreet wat met deze informatie? Ja, ik denk het wel. Er komen echt wel over de, over de, de, de rietstroken langs de, de oefers, hoe je die moet beheren. Wat je aan een lange riet nodig hebt, wat je aan een korte riet nodig hebt. En wat we denk ik weten is, een van de sleutels is dat de Noorse roelmuis, ook eigenlijk een hele zeldzame soort in, uh, in Nederland, dat dat uh, een stapelvoedsel is voor de huldomp. Dus die combinatie is wel heel erg, heel erg mooi. Het is echt een muizenvanger. Echt. Dat, dat zie je ook uit de, de zenderinformatie? Ja, we zien ze heel veel in die uh, ruige gaslanden rondwandelen. Een beetje verruigde percelen. Nou, dat zijn ook precies die plekken waar die, uh, waar die Noordse woelhuizen zitten. En daarnaast hebben we vorig jaar ook een uh, camera in, uh, bij een van de nesten kunnen zetten. Hopelijk gaat dit jaar, dit jaar weer lukken. En dan zie je ook echt de en dan zie je ze dus echt met muizen aankomen van die grote Noorse woelmuizen. Dus dat is eigenlijk een dubbel bewijs dat ze dat eten. En een ander mooi iets van, van die zenders is dat we ook zien hoe groot die leefgebieden zijn van die, van die roerdompen. Dat is eigenlijk altijd ook een beetje gissen geweest. En hoe ver gaan ze nou en hoe groot is dat leefgebied. En dat is voor de beheerder ook interessant omdat je dan weet van hoeveel leefgebied heeft één roerdomp nou nodig. En dan kun je ook je beheer op afstemmen. Van nou ja, ik wil eigenlijk hier graag 10 roerdompen hebben. Dan weet je ook hoeveel van, van het habitat je moet aanleggen om, om er zoveel te kunnen leefgebied. De andere kant is dat die mannetjes natuurlijk nu echt hoppen van het ene Natuur 2000-gebied naar het andere Natuur 2000-gebied. Dat juist dus die hele strook van Natuur 2000-gebieden van belang is voor zo'n soort. En dat je kans hebt dat als je maar één zo'n gebied hebt, dat ook die roedom dan achteruit gaat. En uh, ja, dus we komen steeds meer dingen komen te weten. Dat is wel heel erg mooi. Dus uh, ja. alle moeite waard om uh, ook uh, die laatste zender nog op een vogel te plakken. Ja, zeker. Het is natuurlijk, we hebben die zender nog en het zal zeker nog weer wat extra. Want het interessante is, we hebben er maar acht gezenderd en je vindt alle windstreken waar ze naartoe gaan in de winter. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat er ongelooflijk ja. veel variatie bij die individuen zit. Dus elk individu extra geeft weer wat meer informatie over de puzzel. Het is toch een puzzel, het is een geheimzinnige vogel. Je ziet ze bijna niet. En door deze zenders krijg je eigenlijk inzicht in het leven van, van zo'n ontzettend geheimzinnig beest. Ja, ja super toch? Binnenkort een nieuwe pogingwagen. Ja, we gaan oh, gewoon door. Dat sticht dat door. <laughs> De Paco de Lucia was dit. Van en door de flamenco-gitarist Juan Martin... uit de gitaarmethode voor beginnende Spaanse gitaristen. En van beginnende Spaanse gitaristen... naar beginnende imkers Menno. Ik hoor wel de... Je hoort wel bijen, hè? Ja, ik, moest... ik hoor alleen die microfoon in die kast. Maar gelukkig microfoon... sta je er ook bij. In de kast. En zit er zitten nu veertig bijen op mijn... Microfoon. Ik ben ook maar even in zo'n pak geklommen. Dat geeft een veilig gevoel. Niet heel veilig. Want, maar gelukkig staat, uh, staat Pim weer naast mij met zijn pijp, zijn stoompijpje in zijn mond. En hij is nog steeds op zoek naar de koningin. Uh, Pim, kan je ook praten met die pijp? <lacht> heb je nou, de koningin al gezien? Nog niet. Nee, nee. Ik uh, kijk nog even een paar raampjes af. Ik heb er nog speciaal een, uh, een stipje gegeven. Een wit ja. stip. Er wordt nog wat geblazen. Ja. Nee. Zijn ze, is dit normaal gedrag uh, wat de bijen nu vertonen? Ze komen er een beetje uit, ze zoomen wild om ons heen... maar de meesten blijven netjes op de raten zitten. Nou, het is eigenlijk zo uh, dat uh, de kast moet dan neergezet worden... en dan hebben de bijen een aantal uren nodig om te acclimatiseren. Dat hebben we dus niet gedaan, want we zijn heel nieuwsgierig... en we willen natuurlijk even kijken. Ja. Dus eigenlijk is het zo, je zet een kast neer je laat hem gewoon dicht... en dan ga je een paar dagen laten kijken. Dus deze bijen, ja, wat we eerder zeiden, vloog gisteren in Heemstede rond... en kennen ja. de omgeving niet, Menno. Nee. Nee, en ik moet zeggen, dit is ook onbekend terrein voor mij. Want die bijen die zoomen om ons hoofd. Het is, uh, het, het is toch een heel wonderlijk en, en een beetje beangstigend beeld. Want tussen ons in zoomen ook zo'n uh, 40, 50 bijen. Pim, um, kun je nog even vertellen, terwijl we rustig door blijven kijken naar de koningin... wat neemt die bij nou precies mee van de bloem en, en wat gebeurt daarmee? Nou, stuifmeel. Stuifmeel, dat zijn de klompjes uh, die je aan de pootjes van de bijen ziet zitten als ze naar huis komen. En dat is eten wat uh, jonge bijen nodig hebben. En dat is heel mooi om te zien aan de kleur, de, de, de rode kastanje die bloeit. En dan zie je die red chestnut en dan zie je dus ook dat de bijen met rood stuifmeel thuiskomen. En dat trappen ze als het ware, wanneer ze thuisgekomen zijn, weer af in die kleine celletjes in de raad. En honing natuurlijk hè, er bloeit van alles. Kijk om je heen, je ziet van alles bloeien. Dat nemen de bijen mee naar huis. Dat maar ze nemen toch geen honing mee van nee, de... nee, nee, Nee, dat is nectar. Ze zuigen dus als het ware lepelen nectar uit een bloem. Nemen dat mee, transport in hun buik. En dat is ook heel mooi te zien. We hebben in Heemsteen een glazen pijp. Daar komen de bijen door naar binnen. De bijen die thuiskomen zijn zwaar beladen. Die hebben dus die honing in hun uh, nectar, in hun honingmaag. En die komen naar binnen. En dan wordt het in de kast wordt het ingedampt tot minder dan 20% vocht. En dan praat je over honing. Ja. En dan bestuiven bloemen, de, de, de bijen ook, de bloemen, he, van bloem tot bloem. Absoluut, en het leuke is dat dit volk, dat heeft een aantal weken geleden uh, tot een aantal weken geleden gestaan in, in Zwaagdijk bij, uh, bij ja. Horen, ja. dat heeft daar voor een half miljoen kilo appels en peren gezorgd, de bestuiving. Ja. En uh, ja, die bijen staan gewoon heel dicht bij ons. Als jij smorgens een appeltje bij het ontbijten neemt... of uh, iets anders wat uh, fruit is, dan is dat toch allemaal bijenwerk geweest. En wij beseffen dat niet. Maar de, het bestuiven van bloemen is dus voor bijen eigenlijk een, bij, een bijproduct? Een bijzaak. Ja, een, een, een bijzaak. <laughs> ja. Nou, de koningin uh, nog steeds niet, hè? Nee, die laat zich niet zien. Die denkt ook. De groeten, jongens. Um, jij zegt dan dat, dat nectar dat wordt ingedikt... Dat geven ze aan elkaar over, dat, dat dikt in, tot honing. Uh, stoppen ze dat dan zelf in die raten, of hoe gaat dat? Ja, dat stoppen ze in de raten. En dat eten, dat de honing is eigenlijk wat ze nodig hebben erbij in de wintermaanden. Dan bloeit er niks. En dan hebben ze een voorraadkamer, dat is 15 kilo honing. En daarmee komen ze dus de winter door. Wat doen wij imkers mee? Nou, wij halen de honing eraf, vinden dat lekker, kunnen dat afzetten aan bekende vrienden en kennissen. En wij geven suikerwater weer terug. Nou, de ene imker zegt van, dat vinden we niks. We laten de hele honingopbrengst in de kast achter. Ja. En de ander zegt, ja, ik laat 30% zitten en, en, en voer suikerwater bij. En wat doe jij dan? Nou ja, wat ik al zei, ik haal 70% van de honing haal ik uit de kast. Ja. En, uh, ja, en dan gaat het richting Kennemerland. Mensen zijn gek van de honing. Ja. Nu is dit de, de kapitoolkast, hè? Deze blijft uh, hoe lang hier staan? Nou, ik denk uh, een maand of twee, tweeënhalf. En, uh... en als je om je heen kijkt, wat, wat gaan die bijen hier doen? Ik zie daar in de verte een grote rodondendron staan, staat in bloei. Is, is dat wat voor de bijen of niet? Nou, daar gaan meer hommels in. Uh, ik hoorde net van, van de boswachter van Natuurmonumenten. Die zei van, Pim, er bloeien binnenkort lindenbomen. We hebben hier de kastanjes die nog bloeien. Dus daar vliegen de bijen nu op. Althans, ze hopen we over een paar uur. En als je heel goed kijkt, men dan zie je de bijen naar buiten vliegen. En dan wordt die cirkel ook steeds groter, groter, groter. Want ze moeten de boel nog verkennen. En we hebben hier een sloot. En als ze in de brandende zon staan... Dan kunnen ze in dat slootje even wat water eruit halen. Dat zuigen ze ook weer op. Ja. En dan zorgen ze ervoor dat de temperatuur in de kast lager wordt. Dit is dus de perfecte plek. Nog even heel kort, in een paar seconden. Moeten wij nou, de Jenny en ik de bijen, onderhouden? Moeten we iets doen aan die bijenkast? Nou, ik kom uh, eind juli weer terug en dan hoop ik dat het uh, allemaal lukt. Nee, we gaan er af en toe even samen in kijken. Ja. En dan uh, kijken we hoe het gaat. Of de koning hier niet wil gaan zwermen. En uh, of er voldoende honing binnenkomt. En dan uiteindelijk wanneer kunnen we gaan honing uh, slingeren, heet dat, hè, toch? Ja, dat is heel mooi, ze grote droogmolen zeg ik altijd gaan we slingeren. Dat zal zo'n beetje medio juli worden. Medio juli, kapitaal, honing. Hoeveel potten verwacht je? Nou, ik denk een pot of 40, dus die gaan we per opbod verkopen. Meen je dat, veertig potten? Oké. Okay. Nou, Pim, onwijs bedankt. En we zien elkaar heel snel terug. Uh, blijf nog even doorzoeken naar die koning in het zat. Wat zijn we die niet vinden? Nee, dat lukt denk ik niet. Zo. Nee? <lacht> oh joh. 40 potten honing. Nou, uh, we gaan nog rijk worden hier uh, bij het kapitol, zeg ja, ik. 5 euro Ja, we euro hebben de koningin. Hallo, zeg. Oh, echt maar. waar? Oh, ja, ja, ja, ja, ja, de koningin is gezien. Oh, een <lacht> gouden stip op de rug. Oh, die is nog echt groter ook, zeg. Nou, in de staart vinden we de koningin. Dankjewel, Pim. Ja, de natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nou, de eerste melding van het staartje fenolijn was dus de koningin bij de kapitoolkast. Die hebben we gevonden. Nog even terug naar onze fenolijn dus 035 6711 338 voor een melding van deze vroege kuiken. Hallo, met Joffreerke uit Wageningen. Het is nu hemelvaartsdag. Ik sta in de Meerlingerwaard en ik heb het eerste Icarusblauwtje gezien. En daarvoor nog een koninginnenpaasje. Ja, zo zie je maar. Hoe oud je ook bent, je kunt altijd uh, de veno bellen. bellen. dan komt weer binnenrennen in zijn pak. Hij vergeet dat hij zijn koptelefoon nog op heeft. Dus hij blijft haken achter de deur. Oh, oh onhandig. Uh, ondertussen even uw aandacht voor het volgende. Milieudefensie en Vroege Vogels gaan samen actie ondernemen... tegen de enorme olievervuiling in de Niger-Delta. Waardoor de leefomgeving van mens en dier wordt vernietigd. De vervuiling die het gevolg is van de oliewinning door Shell en andere oliebedrijven. U kunt mee naar Nigeria om te kijken hoe het erger daar is... En om om een rol te spelen in het verbeteren van de situatie al daar, nou, meer informatie op onze website, voorgevolg.varen.nl. Uh, ja, en uh, wij zijn er volgende week weer. Je ja, haar zit helemaal in de war. Kom erbij. <laughs> er, er was eens een stiefmoeder. Een boze stiefmoeder. De gebroeders Grimm hè, hebben dat geïntroduceerd en dat hebben ze heel goed gedaan. In een sprookje. Maar hoe zit het in de echte wereld? Nou, verdorie. Ze had me niet meer zeer kunnen doen dan met bij wijze van spreken mes in mijn rug te steken. Luister vanavond naar de documentaire Stiefmoeders. Kan een liefdesband ooit sterker zijn dan een bloedband. Over lieve, boze, vriendelijke en pinnige stiefmoeders. Met altijd het risico op afstoting. Vanavond 9 uur Stiefmoeders in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.